oh, Ho. oh, Hille! Hille, ga terug met je kar. Ik terug, waar bemoei je je mee? Ik ben op weg met een extra paard om de dokter te halen. Ga nou terug, jouw keer heeft je nodig. Ik begrijp niet waar je je mee bemoeit. Je vrouw heeft het moeilijk, Hille! Ga terug, man! Ik haal de dokter! Ho. Dat hebben we gewonnen, Bruyne. Dat hebben we gewonnen. Ardyn. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het zeventiende deel. Je hebt het beloofd, Hille. Ho! Oh! Gaat u maar gauw naar binnen, dokter. Ik blijf hier wel wachten met de paarden. Oh, gelukkig, dokter. Ligt je min boven? Nee, nee, nee. Ze ligt hier beneden, in de bedsteen, dokter. Ja, tel, dokter. Dag, Giroze. Komt u maar. Hey. Zo. Hoe is het nou, Jabke? Het lijkt wel of mijn buitenwest is, dokter. Ja, je hoort me wel, Famke, ze hoort me wel. Eerst de pols, maar. Eens. Maak jij de lippen vochtig met dat doekje, Jabke? Ja, zeker, dokter. Onze regelmatig, maar uh, snel. Hé, hey, Joukje. hoor je mij? Knip hem maar eens met je ogen. Zo, ja. Ja. Je krijgt dadelijk een drankje van me. Dat moet je gorgelen. Proberen. Proberen, hoor. Ik ga het in de keuken klaarmaken. Tja, Komt u wel mee, Ja. Geef wat water in een kan, Jacke. Ja, ja, zeker, dokter. Denkt de dokter... dat het dezelfde ziekte is... als bij de kleine pijt? Ja, dat is dezelfde ziekte. Alsjeblieft, dokter. Dank u. Dokter, is er nog hoop? Hoop is er altijd... Krijg dit het drankje? Dan moet je meer mee houden. Ja, maar... goochelen, dat, ...dat lukt toch zeker niet meer, dokter? Top. top ja. En als het niet lukt... ...dan penselen. Hebben jullie dat flesje nog? Nee. Nee, dat was open. Ga dan naar Sybe Die heeft mij daar een paar keer mee geholpen. Die heeft dat spul en... ...hij kan er heel goed mee over weg. De natuur... Moet ze beloop hebben, dokter. Ik ben er niet voor. De natuur moet natuurlijk zijn beloop hebben, filosoof. Maar soms lukt het ons wel eens om de natuur een handje te helpen. Heb je nog op in huis, Frank? Ja, dokter. Laat hm. dan maar veel drinken. Dag, Gillen. Je vrouw zal een hart tot op hebben, man. Want bidden, hij moet houden. Ja, dokter. Ik kom morgen terug. Ja, graag, dokter. Dag, dokter. Tja. Bidden. Een houden. Ik doe niet anders. Zelf niet. Nou, kom, ik ga de beesten voor. Nee, blijf daar maar bij Mim. Die beesten doe ik dadelijk wel. Kom eerst even helpen met dat gorgeldrankje, Ta. Ach, wat gorgeldrankje. De hand van de Heer ligt straffend over dit huisje. Ach, dat moet je niet zeggen, Ta. Dat moet je niet zeggen. Jamke. Mim roept. Mim. Mim, och lieve Mim, wat is er, wat wil je? Zeg ze, Janke. Ze wil niet gorgelen, ta. Ze wil dat ze gepenseeld wordt, zegt ze. Ze heeft het te benauwd. Ik ben erop tegen. Ja, dat kan wel zijn, ta. Maar ik ga toch naar Sibedoekse, wat de dokter gezegd heeft. En ik vraag ook of kijkenboel komt. Hele? Als je soms hulp nodig hebt voor, voor, de, voor de boerderij of wat dan ook. Kan je op ons rekenen, hoor. Hoeft niet. Dank je. Hulp wordt je anders graag geboden hoor, hille, En niet alleen door ons, alle buren willen je graag helpen. Ik zie de buren liever gaan er komen. Zoals je wilt, hille. Ik ben er ook op tegen... dat zie ze hier nou doktertje loopt te spelen. Nou, Joukje is er niet op tegen, hille, En de dokter ook niet. Wie je hier nou eigenlijk de baas? Jullie brengen ongeluk over mijn huis. Kijk, er moest maar liever heen gaan. En niet meer terugkomen. Hele toch. Hille, alsjeblieft. Ik wil niet naar je luisteren, hoor. Want je kunt het niet menen om alle hulp af te wijzen. Mim is wat rustiger, daar. Ze kan gelukkig weer wat lucht krijgen. Wat geeft het? Als de natuur het niet redt, dan heeft het allemaal geen zin. Daar kun je gelijk in hebben, Hille. Maar laten we hopen dat je ongelijk krijgt. Laten we alsjeblieft hopen dat je ongelijk krijgt. Ach, zo is het, hè? Zo is het. Is ja, okay. Hoe is het nou met Mim? Me? Hetzelfde, Mim Famke. Hetzelfde. Zou je nog niet een paar uurtjes naar bed gaan, daar? Dan blijf ik wel bij Mim waken. Nee, mijn kind. Ga je maar naar bed. Ik blijf bij jou, Ke. Okay. Nou, ja, goed. Maar als daar merkt dat het hem te veel wordt, dan komt daar mij wakker maken. Is goed. Dat belooft hij, hè? Dat beloof ik, Japke. Weertrustig kind. Tot straks. Ja. Maar kun je dat nog wel? Ja, ja. Tja, tja, waar ligt dat? Even de lamp, even de lamp opdraaien Oh, oh hier ja. ja Alsjeblieft Alsjeblieft Jouwkje Hier is het leidje. Zo Tegen het kussen aan, zo En hier heb ik de griffel hier. Ja. Je. Ja. Leet. Is dat je. Is dat je laatste. Laatste wens? Ja. ja. Jou, jouw keer. Jou, jou. Als, alsjeblieft. Beloofd. Ja, ja, ja jouw keer. Natuurlijk. We gaan niet weg. Laat me niet alleen. Het is goed. is goed. Voel je... Voel je wat beter? Ja. Pro probeer maar weer wat te slapen. Ja. Broeders en zusters, hier staan wij opnieuw voor een open graf, het graf van Jouwtje Roos. De dood waagt op ons eiland nog steeds overal rond, onverbiddelijk maait zijn zijs. Eerst alleen kinderen, nu ook volwassenen. Kort is de dag, bijna even kort als het leven. Wat glanslichtjes op de zee, wat wolken, wat storm, en het is voorbij. De Heer geeft, de Heer neemt. Zijn naam zij geprezen. Jouk was een goede moeder. Hille en hun kinderen verliezen heel veel aan haar. Wij allen verliezen veel aan haar. De heer spaart ons. Hij redde ons uit deze nood. Zo, dag, Famke. Oh, he. dag, Gosse Smit. Komt u voor mijn klaar? Ja, Jopke, ja, ik zou hem graag even willen spreken. Nou, dat zal wel gaan hoor. Hilde zitten te melken. Oh, nou, nou, dan vind ik hem toch wel. Hè? Is uh, alles goed met jou, Famke? Oh, ja, hoor. dat gaat wel. Hoezo? Oh, je, je je ziet een beetje pips, hè? Ach, oh. Ach, wat slaaptekort en hard werken, maar daar kom ik wel overheen. Zo, dag heel hè. Ja. alvast hè? Hoe, uh, hoe gaat het nou? Ja. Ja, is... ...weinig tijd. Ja, dat is geen wonder, hè. Vaart werk, hè. Maar daar wordt de mens sterk van. Ja, ja, ja. Krijg je geen hulp van de buren? Oh, jawel. Ik kan hulp krijgen. Ik wil geen burenhulp. Ik ben het hier zelf wel. Wie? Dat, nou, dat, dat zijn dus alleen Japke en jij. Jouw dokter Maamke tilt voor het zware werk. Mocht niet mee. Uh, we redden het. Zo, dat was de laatste. Kan ik verder nog wat voor je doen? Want je begrijpt, ik heb, het, uh, ik heb het druk. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik weet dat je geen hulp wilt hebben, Hilde, maar. Uh, ja, daar dat, dat, dat, dat denken we in het, in het dorp toch allemaal over na. Nou. Niemand hoeft over ons na te denken. Bovendien krijg ik hulp binnenkort. Een ongetrouwde schoonzuster in Mitsland, kom maar Jawel. Jawel, maar, maar, maar, maar daarmee ben je er toch nog niet, man. Het, het, het is al bijna maart. De werkzaamheden vermeerderen zich. Moet geëcht en eh, geploegd worden. De, de lammeren en de kalver hebben zorg nodig. Eh, ga zomaar door. Ja, en dan, eh, daar kom ik eigenlijk speciaal voor. Dat zuid Buurland dat jij voor vijf jaar op de veiling hebt gepakt. Ja, man, dat lijkt braak, dat... Dat is ongeploegd, dat, dat, dat, dat kan toch niet? Zulke vroeg voorbare grond, dat is gezonde. Wat? Ja. Ik betaal de huur toch? Jawel, natuurlijk. Als ik de huur betaal, dan gaat het geen mens aan wanneer en hoe ik de akker wil bewerken. Ja, maar, maar luister nou toch eens, hele. Zou het nou niet veel gemakkelijker zijn? Als alle partijen, zowel zij als jullie, de koop terugbrachten. Hoe bedoel je dat? Nou, het Kooienhuis heeft als het ware... Gastland van jou gepakt. En jij, bouwland van hen. A, a, a, a, als jullie nou maar weten. Ik weer... weet wel wat ik doe. Oh, oh ja. Niemand hoeft mij te raden. We zetten de klok niet terug. Het Zuidburenland blijft van mij. Dat komt heus allemaal wel in orde. En laat me nou maar gang gaan, Gosse Smit. Want anders kom ik helemaal niet klaar. Dat is het verhaal waar Gosse gisteren mee aankwam, Laas. Arnhem was er woedend over. Ja, dat is te begrijpen. N of, uh, nee, woedend, dat is het woord niet. Daar moet tegen opgetreden worden, zei die kalm. Waar is die eigenlijk naartoe? Ik weet het niet. Koord hem vroeg wegrijden met paard en wagen. Nou, we wachten maar af. Hij werkt hier anders wel als een hors, hè, Ja, dat doet hij. Mesten, gieren, eendekooi in orde maken... Tekeningen maken voor het nieuwe huis en uh, ga zo maar door. Alleen, uh, hoe zit het nou met Japke? Mink? Ja, daar maak ik me ook wel zorgen over, Laas. Er is iets tussen die twee gebeurd, waar wij niets af weten. Je ziet ze nooit meer samen. Het is voor Japke natuurlijk een hele opgave thuis. Ze staat overal alleen voor Ja, dat is wel waar, maar toch, uh, jij, ja, je ziet ze nooit meer samen. Er moet heel wat gebeurd zijn. We moeten er maar niet met Arjen over beginnen. Nee. Dat zie je goed, Laas? Woorden bederven gauw wat. En met geduld en vertrouwen, dan wil zoiets nog wel eens goed komen. Hé, hey, daar komt Arjen. Oh. oh! Zo, mensen. Dat zit erop. Wat zie ik nou? Had je de ploeg meegenomen? Ja. Ik heb met de ploeg al lekker stel baantjes getrokken, mensen. Heb je geploegd? Waar dan? Ach, man, het werd met de bar hoor, met dat zuiderburenland. Ik heb ongevraagd en dus ook ongeweigerd vanmorgen het hele land omgelegd. Wat? Heb jij. Ja, Mim. Daar kan toch niemand iets tegen hebben? <lacht> oh, Arje, jij bent me er een. Maar het is een geweldige grap, dat moet ik zeggen. <lacht> Alleen. Wie zal het nu bezaaien? <laughs> Ik vind het geweldig, Arjen. Maar dat zaaien heeft toch even tijd? Hille heeft de keus. We kunnen wachten tot het koren de grond in moet. Zaait die dan nog niet? Dan kunnen we altijd nog. Hé, hey, kijk. Wie komt daar aan? Dat is Hille. Hille, wat is er? Man, ga zitten. Vertel op, wat is er aan de hand? Zeg toch wat, man. Japke, Japke is ziek. Wat zeg je? Japke ziek, de ziekte. Ik denk het wel. Net als jou ook. Ja, net als Pijn. Ik ga meteen met je mee. En ik ga meteen de dokter weer ophalen met twee paarden. Volg ik. Vooruit, En bruin. Hier, kom op. Hup. En op. Waar is ze? Ze ligt boven. Ja. Hoe gaat het, Japke? Een draaierig, dokter. Benauwd. Zit u koorts, kort, dokter. mamke. rek je mijn tas even aan. Zit dezelfde ziekte? We zullen zien. Dank je, Mauke. Zo. Doe je mond eens open, Japke. Ja. En zeg maar. Uh... Uh, uh. Goed, open, goed. Goed zo. Goed zo. Ja, ga maar weer rustig liggen. Ja, kom eens even mee, Hille. En? Dokter? Ja, het is wel dezelfde ziekte, maar... één troost kan ik je geven, Hele, Maak je niet al te ongerust. Ik meen te kunnen zeggen dat we de grootste hevigheid van de ziekte te boven zijn. Er zijn nagenoeg geen gevallen meer. Maar uh, hier zijn natuurlijk alleen... ...maar en jij, Hille. Wie moet er nou voor Japke zorgen? Dat, dat, Laat dat maar aan mij over, dokter. Laat dat maar aan mij over. Mijn, mijn Japke, mijn, mijn dochter, dat, dat, dat kan toch niet? Dat rustig. mag toch niet? Rustig maar, meneer, rustig Japke. maar, rustig maar. Kom even mee naar beneden, hè? Praten we even rustig. En alles komt goed, hè? Dat voel ik, dat voel ik echt. Japke. Arjen. Arjen. Japke. Mijn lieve Japke. Arjen. Arjen, Ga niet meer van me weg. Ga niet meer van me weg. Oh, mijn lieve. Lieve Japke. Ik ben zo ziek, Arjen. Maar een beetje rechtop. Zo ja. En nou goed de dekens om je heen. Zo. Ja, heel goed. Kom, kom maar. Zo ja. In mijn armen. Ik hou je in mijn armen. Ik neem je mee naar het kooi huis. Ik neem je mee naar het kooihuis. Wil mee, Mim. Japke wil mee naar het kooihuis. Wat zegt de dokter daarvan? Goed idee, een heel goed idee. Hou er goed ingestopt hoor, Aien. Tuurlijk, dokter. En uh, wat zegt de Hille daarvan? Je hebt het beloofd, Hille. Je hebt het beloofd, Hille.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 Geluisterd naar het zeventiende deel van onze hoorspelserie Arjen. Technische realisatie Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van Friso Koks.